Je zoekt mijn toffels en mijn krant, daarvoor ben je mijn vrouw. Als ik eenmaal met mijn fiets bel, bel, bel. Mijn fietsbel bel, dan weet je wel, dan weet je wel. Als ik eenmaal met mijn fiets bel, bel, dat betekent dat kom snel.